Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-informateur Hans Weijers heeft het uitgepraat met VVD-leider Dylan Jesselgus. De twee hebben volgens Jesselgus een goed gesprek gehad. Weijers stopte vorige week als informateur vanwege een appje dat hij had gestuurd. Daarin noemde hij Jesselgus een fake. Intussen gaat de formatie verder, maar dan dus zonder Weijers. Vandaag wordt er gesproken over stikstof, zegt CDA-leider Bontebal. Het is een van de thema's die belangrijk is en we gaan vandaag daarover praten. Is het een dossier. Uh, nee, ik ga maar dat soort termen niet gebruiken. We gaan er gewoon zakelijk inhoudelijk naar kijken vandaag en het belooft een mooie dag te worden. Het CDA en D66 werken aan een soort voorbereidend regierakkoord. Daar kunnen andere partijen zich later bij aansluiten. Bijna 90% van de speeltoestellen op recreatieplekken voldoet niet aan de regels. Dat blijkt uit een controle van de voedsel- en warenautoriteit. Vorig jaar werden speeltoestellen bij 31 dierentuinen, hotels, vakantiecentra en musea gecheckt. 13 daarvan waren onveilig en zijn gesloten. Meerdere ziekenhuiswebsites waren vanochtend niet bereikbaar door een mogelijke hack. Bij de Isala ziekenhuizen stonden korte tijd extreemrechtse berichten. Ook op de website van het Martini ziekenhuis waren problemen. En persoonsgegevens zijn niet uitgelekt. Alle sites zijn inmiddels weer bereikbaar. En de NTR heeft gereageerd op een plan dat rondgaat op social media. Kinderen roepen op om op 5 december twee minuten stil te zijn voor de overleden presentator Duwertje Blok. Ze presenteerde 23 jaar lang het Sinterklaasjournaal en veel kinderen missen haar. Ze was altijd heel erg vrolijk en ze was altijd heel erg positief. Ja, ze was ook altijd heel aardig en ze was er altijd bij. Je is is ook een mijn jeugd, zeg maar. Ik ga het denk ik gewoon thuis doen uh, met vriendinnen of met mijn ouders gewoon. Um, en dan zit ik gewoon op de bank. Gewoon, dan ga ik gewoon twee minuten stil zijn. Als we gewoon twee minuten stil zijn, dan zou ik dat wel heel fijn vinden. De NTR zegt dat mensen zelf moeten beslissen of ze gehoor geven aan de oproep. Maar het laat wel zien dat Diewertje in de harten van de mensen leeft. Diewertje Blok overleed begin maart aan de gevolgen van kanker. Het weer, het is herfst, regen en wind. In het westen en noorden is het iets vaker droog, bij 4 tot 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 truth is that we'll never know where love will flow. Aim high, shoot low. We gotta aim high, shoot low. Baby. I okay. love okay. All the shit that they could find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 La blesserde.